Oh my الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 en de omgeving die ze heeft, en de omgeving die ze heeft, en de omgeving die ze heeft, en de omgeving die ze heeft, de omgeving die ze heeft, en de omgeving heeft als titel Sha'aban het belang van de maand van Sha'aban en hoe verwelkomen wij de volgende maand die na Sha'aban komt en dat is de maand Ramadan O Allah, laten wij allemaal Ramadan meemaken Aisha Radiallahu anha heeft gezegd dat Rasulullah Allah sallallahu alayhi wasallam zij zegt over de profeet ik zag de profeet Mohammed sallallahu alaihi sallam. na ramadan in geen enkele andere maand zoveel vaster dan in deze maand sha'ban na ramadan zusters, was het deze maand dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zoveel vaster bijna de hele maand sha'ban dat is de maand waar wij nu in ons bevinden, vastte de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waarom deed de profeet dat? Het had een reden waarom de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gedurende de maand Sha'ban zoveel heeft gevast, graag de Boer en zusters in de islam. En dat is een hadith die is overgeleverd door Imam Moslim. Dus deze hadith is sahih. En Sha'ban is de achtste maand van de islamitische kalender. En na Sha'ban is de hele belangrijke maand voor elke moslim. En dat is de maand van Ramadan. In And een an ander hadith. Er werd ook gezegd dat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam... alayhu wa salam heel veel salam vasten heeft gedaan, alayhu wa salam alayhu wa salam alayhu wa salam alayhu wa salam wa ta'ala alayhu wa salam in wa salam Sha'ban wa salam alayhu wa salam alayhu we salam alayhu wa salam alayhu wa er is nog heel veel in te halen. We kunnen nog heel veel van deze maand, alle zegeningen, alle sawaaben, alle goede daden in de maand Sha'ban, kunnen we alsnog inhalen, InshaAllah. En van de sahabis, een van de metgezellen van de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Osama ibn Zayt, heeft gevraagd: Ja, Rasulullah, ik zie dat er zoveel fouten dus deze maand van Sha'ban, waarom doe jij dat o profeet limada en toen zei de profeet sallallahu alaihi wa deze maand is een maand dat veel wordt vergeten deze maand is een maand dat veel wordt vergeten door de moslims, het is een maand tussen rajab en ramadan en in deze maand worden de daden de a'maal opgeheven naar Allah subhanahu wa ta'ala en dan zegt de profeet en ik hou ervan om in staat van vasten wanneer de engelen komen en mijn daden zullen brengen naar Allah subhanahu wa ta'ala en Allah zal vragen wat is mijn dienaar op dit moment aan het doen? hij is aan het vasten oh Allah en de profeet heeft gezegd daarom hou ik ervan om tijdens deze maand te vasten op de eerste plaats, omdat het een maand is die wordt vergeten door de mensen. En dan, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, heeft een taak om de mensen te herinneren. fa inna zikra mu'mineen. En herinner de mensen voor waar, dat zal de gelovigen goed doen. Op de tweede plaats waarom de maand Sha'ban werd gepast, is omdat tijdens deze maand de goede daden, de a'malu salihah, door de engelen aan Allah subhanahu wa ta'ala, aan Allah subhanahu wa ta'ala wordt gepresenteerd. En in een andere hadith wordt gezegd dat de meest geliefde maand, de meest geliefde maand door profeet sallallahu alaihi wasallam, om in te vasten na Ramadan, was het vasten in Sha'ban. En het leek alsof de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam continu vastte tot Ramadan, vraagt de boezemsters in de islam. Boezemsters in is de islam, hier kunnen wij bepaalde lessen leren uit deze hadith en uit deze praktijk van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. En dat is, wie had er nou ooit gedacht om in de maand Sha'ban te gaan vasten? Het is een maand die vergeten wordt. Met andere woorden. Het tot leven brengen van een sunnah van de profeet. Wanneer mensen dat vergeten. Dat heeft een hele grote beloning in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala. Want dat heeft ook een ander voordeel. Wanneer mensen... Hun ibadah zijn vergeten. En de sunnah van de profeet Mohammed. Sallallahu alaihi wa sallam zijn vergeten. En goede daden zijn vergeten. En jij komt om de mensen te herinneren. En jij brengt het in de praktijk. Heeft dat nog een ander doel. Een ander voordeel. Ja? Dat jij ondanks. Dat je misschien niet veel kennis hebt. Dat de islam hierdoor. Toch op een subtiele manier. Aan de mensen. een boodschap heeft gegeven. En dan heeft ook. Een voordeel, dat er geen ria is. Dat het geen hypocritie is. Omdat vasten is alleen maar tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. En niemand ziet aan jou uiterlijk dat je aan het vasten bent. En dat het nog meer waarde. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Het vasten is voor mij. En Allah subhanahu wa ta'ala zal voor het vasten zijn eigen beloning geven. graag me zusters. Broeders en zusters in de islam, wanneer wij een goede daad verrichten, wanneer wij sabaqa geven, kan Allah wa ons een salaat geven van 10 ila sabu Amir. Van 10 tot 700 maal kan Allah wa ons die beloning geven. Wanneer wij samen bidden in Jama'a in, in de moskee. Kan Allah subhanahu wa ta'ala 27 maal de beloning geven als wanneer je alleen in huis zou vasten. Maar, we zou bidden, sorry. Maar, Allah subhanahu wa zegt, dat geldt niet voor het vasten. Vasten is Allah subhanahu wa niet gebonden aan 10 maal, 20 maal, 700 maal. Allah zegt, vasten is voor mij. Hij verlaat zijn verlangens voor mij en niemand weet dat hij aan het vasten is met andere woorden ik zal ervoor belonen en Allah subhanahu wa ta'ala is karim. Allah wa is zwaar in het belonen van zijn dienaren broers en in de islam een andere verklaring die de ulama's hebben gegeven waarom de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam tijdens deze maand vasten was, de profeet was gewoon om gedurende het hele jaar drie dagen in de maand te vasten. De 14e, de 15e en de 16e van de islamitische maand was de profeet gewoon om te vasten. Maar daarnaast, de profeet was iemand die veel reisde. En op bepaalde momenten kon hij tijdens het reizen niet vasten. Dus voordat Ramadan aankwam, haalde hij al deze goede daden nog in. Dus een van de redenen, Ramadan is voor de deur. Ik heb nog een paar dingen om in te halen, dan ga ik dan de vasten inhalen Dit moet nog inhalen. Al zijn het vrijwillige vasten. Een andere reden natuurlijk was dat de profeet sallallahu alaihi wa was een uswatun hasana. Hij was het beste voordeel die er was voor zijn omme ter herinnering van de mensen die hem volgden en ook een hekma daarachter dat de profeet sallallahu alaihi sallam dat deed was met name voor de mensen die nog de verplichte vasten moeten inhalen die zo snel mogelijk moeten inhalen stel je was de vorige ramadan ziek je kan bepaalde dagen niet vasten dan is nu het moment om het in te halen met name de zusters wil ik ook zeggen. heb je nog enkele dagen om in te halen omdat misschien de vorige jaar tijdens ramadan in je menstruatieperiode was, dan is dit nog de tijd voor jou, o zuster, om jouw vasten alsnog in te halen. Broeders en zusters in de islam, Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor ons seizoenen gemaakt, mawazien, voor goede daden, voor a'maal salicha. En straks komt er een seizoen die heet de Ramadan, krachtig is zusters. En Ramadan is een grote zegen. Is een grote neemme Die Allah subhanahu wa ta'ala ons gegeven heeft. De Sahabas. De metgezellen van de Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, was gewoon om zes maanden voor Ramadan Allah ons wa taala te vragen: oh Allah, laat mij Ramadan meemaken. En vandaag heeft ik met een vriend van mij gezeten en hij zegt: Ik voel al. De sfeer van Ramadan. En die vriend zei tegen mij, ik verlang al naar de Ramadan. En ik hoop dat wij ook diezelfde verlang hebben, broeders en zusters in de islam, om de Ramadan mee te maken. Kijk om je heen, hoeveel mensen hebben niet het geluk om Ramadan mee te maken, die nu, of die op afgelopen jaar overleden zijn. En jij krijgt straks, inshallah het geluk om deze gezegende maand mee te maken onze dankbaarheid, onze shukar voor Allah is, we gaan wat halen, is nooit genoeg om Allah te bedanken dat wij deze maand mogen meemaken, graag broers en zusters broers en zusters in de islam ramadan is als een soort spirituele schoon een schoon voor je roer, voor je nacht die je elk jaar kan meemaken helaas zijn er vele mensen die die schoon kunnen afmaken Vele die, hun examen zouden, die van hun examen zouden zakken. Maar alhamdulillah deze school mag je elk jaar weer overdoen. Totdat je kan slagen. Het, het is vanwege de barmhartigheid. Vanwege de rachma van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wij deze school telkens elk jaar mee mogen maken. En het belangrijkste dat wij van deze school moeten leren is het krijgen van taqwa. God Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft gezegd dat de hoofddoel van het vasten straks in de maand Ramadan. Ja ayyuha al amanu. Kutiba alaykum ossian. Kama kutiba al ossian. min qablikum alaykum O jullie die geloven. Het vasten is jullie voorgeschreven zoals het aan degene voor jullie was voorgeschreven. Waarom? En dat is het doel van ons leven overdoen oh, zoals zo in de islam. Het doel van het leven is het krijgen van taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala. Telkens herinnert Allah subhanahu wa ta'ala ons over het belang van het hebben van taqwa, godsreis aan Allah subhanahu wa ta'ala zie je niet dat de chateef elke vrijdag zegt ja ayyuhal ladina amanu taqullah haqqa tuqati wala sunna illa wa antum muslimoon zie je niet dat hij zegt O jullie die geloven vrees Allah heb taqwa voor Allah zoals Allah dat verdient haqqa en sterf niet tenzij je muslim bent deze ayah heeft twee dingen gehad Deze ayah heeft een waarschuwing En een opdracht van Allah subhanahu wa ta'ala De eerste opdracht De eerste is dat Allah subhanahu wa ta'ala De opdracht geeft Om takwa voor Allah subhanahu wa ta'ala te hebben En de tweede is een waarschuwing Wala ta tamutunna illa wa muslimoon. En sterf niet totdat je moslim bent hier als je verder nadenkt over deze aaien, Allah zegt, ja ayyuhalladina amanu, o jullie die geloven, vrees Allah en sterf niet, tenzij je moslim bent. Kennelijk zijn mensen aan het begin van hun leven moslims, ze hebben iman, maar de kans bestaat dat ze doodgaan zonder dat ze moslim zijn dus dat is de les ook die we kunnen leren uit deze ayah Allah begint met en vrees vrees Allah en ga niet dood totdat je moslim bent geworden Broers en zusters om echte takwa haqqa tuqati aan Allah subhanahu wa ta'ala te tonen is voor ons eigenlijk onmogelijk dat zou betekenen, dat als je echte taqwa voor Allah subhanahu wa zou hebben, dat zou betekenen dat je Allah altijd zou gehoorzamen, en Allah subhanahu wa ta'ala nooit zou ongehoorzamen. Dat zou betekenen, als je echte taqwa hebt, dat je Allah subhanahu wa ta'ala altijd dikker voor zou doen, Allah subhanahu wa ta'ala altijd zou gedenken, en nooit Allah subhanahu wa ta'ala zou vergeten dat zou betekenen haqqa tukarti, echt, het over Allah, dat je altijd Allah, altijd zo dankbaar voor Allah subhanahu wa ta'ala zou zijn en dat je nooit ondankbaar voor Allah subhanahu wa ta'ala zou zijn dat zou betekenen dat je eigenlijk eenmaal 24 uur constant in ibada aan Allah subhanahu wa ta'ala moet hebben wie kan zeggen dat hij of zij dat doet in een hadith van de profeet Mohammed er is geen handlengte in de hemelen zonder dat er een engel is zonder dat het een malek is de malaikas die zijn vol in de hemelen tussen hemel en aarde zonder dat er een handlengte is zonder dat een engel de sujud doet zonder dat de engel de Allah subhanahu wa ta'ala prijst en gedenkt Vanaf het moment dat ze zijn geschapen, tot het moment dat aan de horen zal geblazen van de dag des oordeels, zijn deze schepselen, deze engelen bezig om Allah subhanahu wa ta'ala te prijzen, zoals Hij geprezen moet worden. En wanneer het zover komt dat de horen zal worden geblazen, de dag des oordeels zal aankomen, zullen de engelen zeggen, oh Allah we hebben jou niet aan beide. we hebben jou de ibadah niet gegeven zoals jij dat verdiende oh Allah subhanallah moet je het voorstellen geachte broers en zusters dat engelen hun doel van bestaan is om Allah subhanahu wa ta'ala te gehoorzamen hmm. la ya'soon Allah ma amarahum wa aloon ma ma'yumaroon engelen die gedenken Allah dag en nacht. En zij zijn niet zoals wij. Zij, gaan, zij worden nooit moe. De langste leeftijd die wij kunnen bereiken is 60 jaar, 70 jaar, 80 jaar, 100 jaar misschien. Maar een engel gaat zusters. Leeft honderden jaren, duizenden jaren. En dan nog zeggen zij straks. Als de dag des oordeels komt. O Allah we hebben jou niet aanbeden zoals jij dat verdiende. Haqqatu qati. Hoeveel geachte broers en zusters tonen wij onze taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala Zie je niet dat de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa ons heeft geleerd dat wanneer je de salaat hebt gedaan en je zegt assalamu alaikum assalamu alaikum, wat is het eerste wat je zegt? Astaghfirullah al Astaghfirullah al Na de salaat zeg je astaghfirullah Heb je net die zonde gedaan? Heb je net gezondigd tegenover Allah? Nee, geachte broers en zusters Waarom zeg je dan astagfirullah naar de salaat? Jouw salaat was niet zoals het moet zijn. Jouw salaat, graag tot de zusters, is niet hak katu Het is niet de hak die Allah subhanahu wa ta'ala zou krijgen. Daarom zeg je dan astagfirullah aan Allah subhanahu wa ta'ala. Boeders en zusters. Een van de doa's. Nu Rasul sallallahu alayhi wa sallam ons geleerd, Allah ma'inna ala zikrik wa shukrik wa khosni O Allah, help ons om u te helpen herinneren, O Allah subhanahu wa ta'ala. Help ons om shukr te hebben aan u, O Allah subhanahu wa ta'ala. Wij kunnen niet Allah subhanahu wa ta'ala de takwa geven zoals Hij dat verdient. Dawood alayhi salam. Waarvan Allah subhanahu wa ta'ala zegt, zegt, dat hij is een abdum shakur dat hij een dankbare dienaar is die zegt, oh Allah hoe kan ik u dankbaar zijn als het feit zo is dat de handeling van mijn dankbaarheid ik eigenlijk u daarvoor moet bedanken het feit dat je Allah mag bedanken heeft eigenlijk ook een dankbaarheid van Allah subhanahu wa ta'ala nodig Broeders en zusters in de islam. Wij kunnen eigenlijk geen takwa aan Allah subhanahu wa ta'ala tonen zoals hij dat verdient. Wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk niet aanbidden zoals het hoort. Wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala niet liefhebben hebben zoals het eigenlijk hoort. Maar toch is Allah subhanahu wa ta'ala rahim En toch is Allah subhanahu wa ta'ala barmhartig. Met de weinige die wij we doen staat Allah subhanahu wa ta'ala open voor ons. En dat is speciaal voor deze omme, speciaal voor Bani Adam met name ook speciaal voor de omme van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat hoe weinig jij je ibadde op doet zolang jij het constant doet is heel erg belangrijk doe jouw ibada constant al is het maar 10 minuten per dag dat je speciaal aan Allah toewijkt in wikker en het lezen van de Koran en waarin je Allah voor hem afzondert met de juiste intentie en conform de sunnah van Rasool sallallahu alaihi wa sallam Allah is Rahim. en de weinige ibada die wij onvermaat doen accepteert Allah subhanahu wa ta'ala van ons broers en een van de eerste lessen van de maand ramadan is dus het verkrijgen van takwa aan Allah subhanahu wa ta'ala Vele van ons vragen zich af. En ze hebben nu het gevoel van ramadan komt. Ik wil me voorbereiden. Spiritueel zijn ze voorbereid. Maar ze weten niet. Hoe krijgen wij taqwa? Hoe moeten wij onszelf zodanig voorbereiden. Ja, dat wij takwa van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen krijgen. Vele broeders en vele zusters weten niet hoe dat moet. Het pad om takwa aan Allah subhanahu wa ta'ala te tonen gaat uw zusters. Ik zal jullie één methode geven dat zeker zal werken inshallah, en dat is bovendien een methode ja, die de ulama's voor ons hebben toegepast. Dat is een methode die de ulema's onderling ook elkaar de wassiyah hebben gegeven hoe zij de taqwa zouden kunnen krijgen. Dat is ook de methode, als je goed kijkt in het leven van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa de methode van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam geweest. En dat is, kateren zusters, heel erg belangrijk, ja, dat maakt een speciale tijd gedurende de dag. Het maakt niet uit of het nog s'morgens is, of s'middags is, of s avonds is. Trek je eventjes terug. Al is het 10 minuten, al is het een kwartier. Aan de omstandigheden van jouw omstandigheid, al is het een uur, zolang je maar elke dag eventjes terugtrekt voor Allah subhanahu wa ta'ala dan is dat zeker een manier om jouw takwa straks tijdens Ramadan, maar ook gedurende je hele leven aan Allah subhanahu wa ta'ala te kunnen vermeerderen wat doe je dan in deze periode wanneer je hebt teruggetrokken voor die 10 minuten je praat tegen Allah subhanahu wa ta'ala je gaat berouw tonen, tauba tonen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Je gaat extra gebeden doen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maak een speciaal kamertje in je huis. En als je niet een speciaal kamertje hebt in je huis, misschien een speciale hoek. Wanneer je zegt, dat is de plaats waar ik mij zal terugtrekken voor Allah subhanahu wa ta'ala. En wat doe je daar? Je gaat dikker doen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Wat doe je daar? Je gaat denken over jouw leven. Die elke dag voorbij gaat En je gaat denken wat voor nut is. Je gaat denken wat je tot nu toe hebt gedaan voor de islam. Maar bovendien wat je tot nu toe hebt gedaan voor jezelf. Hoe je leven aan jou voorbij gaat. Dat is heel erg belangrijk achter en zusters. Continuïteit, consistentie. En dat is wat de profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft gezegd. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het meest van houdt. Allah subhanahu wa ta'ala gaat niet moe zijn om jou te belonen. Zolang jij niet moe bent. Veel moslims in het begin willen ze van alles direct doen. Het is goed alhamdulillah Maar op een gegeven moment Ze willen van alles doen wat Allah wat Hij Gezegd heeft om te doen Maar dan op een gegeven moment gaan ze minder en minder En minder doen Dat is toch zonde van zo zusters Terwijl de profeet van Allah heeft gezegd De beste daden De daden zijn de daden die continu worden gedaan Al is het maar 10 minuten Al is het maar Zo weinig en we van ons trekken ons terug in ons huis. Om speciaal te lezen. En speciaal zieken te doen. Aan Allah subhanahu wa ta'ala. Broers en zusters. Straks tijdens de maand Ramadan Is dat een manier om jouw taqwa. Om jouw godsvrees aan Allah subhanahu wa ta'ala te vermeerderen. Ook was het zo dat de voorgangers de zelf... Wachtende op Ramadan, alvast hun gedrag aan het veranderen waren, kazamus zusters. Hun persoonlijkheid waren ze aan het veranderen. Want elke dag van Ramadan is niet als elke dag buiten de Ramadan. Jouw ogen, jouw oren, jouw tong moeten vasten. Ook met jou, je hele lichaam, kazamus en zusters in de islam. Het minste. Van Ramadan is het vasten van jouw buik. Het het vasten, het niet eten en het niet drinken en het niet hebben van seksuele gemeenschap gedurende de dag. Dat is het minste van Ramadan, krachten, broers en zusters in de islam. En dat Ramadan betekent dat je je gedrag moet vasten, je tong moet vasten, je ogen moet vasten. En dat je veel sober moet hebben in deze gedurende deze maand die Allah subhanahu wa Ta ta'ala aan ons heeft voorgeschreven. wa De Rabbil Alameen. de aankibbat de Islam. Gedurende de Ramadan zal er ook iets heel bijzonder gebeuren. En dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala de deuren van Jahannam, de deuren van de hel, zal dichtmaken en de deuren van het paradijs voor ons zal openmaken. Want sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd, zoals Abu Huraira radiyallahu anhu heeft gezegd, is a dachalar Ramadan, zodat het abuabul jannah, wanneer Ramadan binnenkomt, wanneer Ramadan aankomt, worden de deuren van de jannah wijd opengegooid, wordt hulle uit jahannam, en de deuren van de jahannam van de hel worden gesloten, wordt de sursletis shayatin, en de shayatin. De duivels zullen worden vastgeketen door Allah subhanahu wa ta'ala. Broeders en zusters, de maand Ramadan zal ook een maand zijn waarin wij extra veel zullen bidden. Daarom is het ook zo dat de tarawih een onlosmakelijke onderdeel is van ramadan. De tarawih is de nacht, de avonden waarbij voor Allah subhanahu wa ta'ala zullen staan En wat Rasul sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. Man sama ramadana imanan wahtisaba Degene die ramadan vast Omwille van Iman en Ichtisab, omwille van het verkrijgen, hopen dat Allah jou de Ichtisab, de beloning, zal geven. Allah subhanahu wa ta'ala zal hem vergeven van al de zonden die hij heeft gepleegd en het was ook gewoonlijk dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam wanneer de ramadan voor de deur is dat hij zijn sahaba's bij elkaar riep en hij een mauida en hij hen een advies geeft en hij zegt Atakum Ramadan, Shahrun Mubarak. Farrad Allah wa-Jalla Alaikum Sianahu. Voorwaar, Ramadan is gekomen, Shahrun Mubarak. Het is een gezegende maand waarin Allah het vasten verplicht heeft gemaakt. Toeftakum fihi abuabu sama. Waarin de deuren van de hemelen door Allah Subhanahu wa Ta'ala zouden worden geopend. Broeders en in de islam de maand ramadan wordt ook wel genoemd de maand van de koran, en een van de methoden om jouw taqwa te vernederen is, om de koran gedurende maand ramadan uit te reciteren, het was gewoon onder de salaf, Osman ibn anhu was gewoonlijk om elke dag de koran uit te reciteren, andere sahabas gedurende maand ramadan reciteren de koran in drie dagen anderen deden dat in zeven dagen, anderen deden dat in dagen op zijn minst zijn zusters in de islam, gedurende maand Ramadan om jouw connectie met Allah subhanahu wa ta'ala te vernieuwen, om jouw alaka met Allah subhanahu wa ta'ala te vernieuwen, lees de Koran op zijn minst één keer tijdens de maand Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt shahru الذي lezi unzila fiehi il quraan hudan linnas wabayyinatin minal huda wal voorwaar ramadan is de maand waarin de Quran is nedergezonden door Allah subhanahu wa ta'ala het is een huda het is een leidraad voor de mensen en het is een furqaan en daarin heeft Allah subhanahu wa ta'ala onderscheid gemaakt tussen goed en kwaad Moeders en zusters zijn de slaven. Als laatst, ook wanneer Ramadan komt, moet jouw gedrag ook veranderen. Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt, Ida kana saamu ahadikum, fala yarfus, fala yashab, fa insabdahu ahadun auqata lahu, fal yakul, in nisaim, in Hij zegt, wanneer een van jullie aan het vasten is, moet hij geen vulgare dingen doen, moet hij niet raddelen, moet hij zijn gedrag goed onder controle houden. En wanneer iemand hem provoceert, om te vechten of uit te schelden moet hij niet weer vechten. Moet hij zeggen, in Ishaim, in Ishaim, ik ben aan het vasten, ik ben aan het vasten. Conclusie is dat gedurende de maand Ramadan we ons gedrag ook moeten verbeteren. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفروه إنه غفور رحيم واعلموا أن الله أمركم لأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحة فقال تعالى ولم نزل قائلا إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم خل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتق وغضبك عنا ولا تصلت علينا بدون من ملا يخافك ولا رحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من القاسرين سبحان ربك Allahu akbar, masyiful, assalamu alaikum salam, wa alhamdulillahirobbil alamin, wa khimus salat.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 Laxarral umori mukda saatuha, wakulla mukda saatin bida, wakulla bida saatin balana, المسلمون اوصيكم Alluhal muslimon, u si kumwa الله عز وجل mukta ibetta kwalla, broeders en sisters in de islam, het onderwerp van de van vandaag,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 zij zegt over de profeet. Ik zag de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Na ramadan in geen enkele andere maand zoveel vaste dan in deze maand Sha'ban. Na ramadan, kachter van en zusters, was het deze maand dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam zoveel vaste. Bijna de hele maand Sha'ban... Dat is de maand waar wij nu in ons bevinden, vaste de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Waarom deed de profeet dat? Het had een reden waarom de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, gedurende de maand Sha'baan, zoveel heeft gevast, graagde broers en zusters in de islam. En dat is een hadith die is overgeleverd door Iman Moslim. Dus deze hadith is sahih. En Sha'aban is de achtste maand van de islamitische kalender. En na Sha'aban is de hele belangrijke maand voor elke moslim. En dat is de maand van Ramadan. In een ander hadith. Er ook gezegd dat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. God door de maand. Sha'aban heel veel vrijwillige vasten heeft gedaan. Als salm-u-tetawwuh. Lillahi ghalis. Speciaal voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat deed hij in deze maand Sha'aban. Zegt de vers. En wij leven nu al één week. Van Sha'aban is voorbij gegaan. En we hebben nog drie weken. Dus... Er is nog heel veel in te halen. wij kunnen nog heel veel van deze maand, alle zegeningen, alle sawaab, alle goede daden in de maand Sha'ban, kunnen we alsnog inhalen, inshallah. Een van de Sahabi's, een van de metgezellen van de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Osama ibn Zaid heeft gevraagd: Ja, Rasulullah, ik zie dat er zo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 was het vasten in Sha'ban. En het leek alsof de Profeet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam continu vasten tot Ramadan, vraagt de Boer Sahashu Sahashu Sahashu Sahashu Sahashu de Islam. Sahashu in de islam hier bepaalde lessen leren uit deze hadith en uit deze praktijk van de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dat is, wie had er nou ooit gedacht om in de maand sha'aba te gaan vasten? Het is een maand die vergeten wordt, met andere woorden, het tot leven brengen van een sunnah van de profeet, wanneer mensen dat vergeten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 omdat vasten is alleen maar tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. En niemand ziet aan jou uiterlijk dat je aan het vasten bent. En dat is het nog meer waarde. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Huli. Het vasten is voor mij. En Allah subhanahu wa ta'ala zal voor het vasten zijn eigen beloning geven. Graag op zusters. Broers en zusters in de islam. Wanneer wij een goede daad verrichten. Wanneer wij sadaqa geven, kan Allah subhanahu wa ons een salaat geven van 10 tot 700. Amir. Van 10 tot 700 maal kan Allah subhanahu wa ons die beloning geven. Wanneer wij samen bidden in jamaa, in, in de moskee. Kan Allah subhanahu wa ta'ala 27 maal de beloning geven als wanneer je alleen in huis zou vasten. Maar, als we zou bidden, sorry. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat geldt niet voor het vasten. Vasten is Allah subhanahu wa ta'ala niet gebonden aan 10 maal, 20 maal, 700 maal. Allah zegt vasten is voor mij. Hij verlaat zijn verlangen voor mij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 een andere verklaring die de ulama's hebben gegeven, waarom de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa tijdens deze maand fastte, was: de profeet was gewoon om gedurende het hele jaar drie dagen in de maand te fasten. De 14e, de 15e en de 16e van de islamitische maand was de profeet gewoon om te fasten. Maar daarnaast.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 Dat de Profeet sallallahu alaihi wasallam, was een uswatun hasana. Hij was het beste voorbeeld die er was voor zijn oma ter herinnering van de mensen die hem volgden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 Die heet de Ramadan, dachten we zijn zusters. En Ramadan is een grote zegen, is een grote neemme die Allah subhanahu wa ons gegeven heeft. de Habas, de metgezellen van de Profeet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Was om zes maanden voor Ramadan Allah Allah zes Allah voor Allah Allah Allah Allah taala vragen, Allah oh Allah laat Allah Ramadan Allah Allah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 elk jaar mee mogen maken. En het belangrijkste dat wij van deze school moeten leren is het krijgen van taqwa, godsreest. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd dat de hoofd Van het vaste straks in de maand ja Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykum ussiyan kama kutiba ala alayladina min qablikum la'allakum O jullie die geloven. Het fasten is jullie voorgeschreven zoals het aan degene voor jullie was voorgeschreven. Waarom? Le'allakum tatsakun. En dat is het doel van ons leven, o oh, en zoals in de islam. Het doel van het leven is het krijgen van taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala. Telkens herinnert Allah subhanahu wa ta'ala ons...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 zonder dat ze moslim zijn. Na in Dus dat is de les ook die we kunnen leren uit deze ayah. Allah begint met ja, ladina amanu en vrees, vrees Allah en ga niet dood totdat je moslim bent geworden. Broers en zusters Om echte taqwa, tukati, aan Allah Subhanahu wa Taala te tonen, is voor ons eigenlijk onmogelijk.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 Waarom zeg je dan astagfirullah naar de salaat? Jouw salaat was niet zoals het moet zijn. Jouw salaat, graag tot is niet hak Het is niet de hak die Allah subhanahu wa ta'ala zou krijgen. Daarom zeg je de astagfirullah aan Allah subhanahu wa ta'ala. en zusters, Een van de doa's. Die Rasul sallallahu alaihi wa sallam mag ons het verleden. Allahumma'inna ala zikrik wa syukrik wa chusmi ibadik. O Allah, help ons om u te helpen herinneren o Allah subhanahu wa ta'ala. Help ons om syuker te hebben aan u o Allah subhanahu wa ta'ala. Wij kunnen niet Allah subhanahu wa ta'ala de taqwa geven zoals hij dat verdient. Dawood salam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 met de juiste intentie en conform de sunnah van Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah is raheem. En de weinige Ibada die wij onvolmaakt doen, accepteert Allah subhanahu wa ta'ala van ons. Broers en zusters. Een van de eerste lessen van de maand Ramadan is dus het verkrijgen van takwa aan Allah subhanahu wa ta'ala.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 zal dichtmaken en de deuren van het paradijs voor ons zal openmaken Rasul sallallahu alaihi wa heeft gezegd zoals Abu Huraira radiyallahu anhu heeft gezegd Ramadan, wanneer Ramadan binnenkomt, wanneer Ramadan aankomt, worden de deuren van de Jannah wijd opengegooid. en de deuren van de Jannah van de hel worden gesloten, en de zilat and the...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 Mansama Ramadana, imam en degene die Ramadan zwaf, omwille van iman en ihtisab, omwille van het verkrijgen, hopen dat Allah jou de hisab de beloning zal geven. Allah subhanahu wa ta'ala zal hem vergeven van al de zonden die hij heeft gepleegd en het was ook gewoonlijk dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam wanneer de ramadan voor de deur is dat hij zijn sahaba's bij elkaar riep en hij een maw'ida en hij hun een advies geeft en hij zegt atakum ramadan shahrun mubarak Allah azzawajalla alaikum suyamahu voorwaar ramadan is gekomen shahrun mubarak het is een gezegende maand waarin Allah het vasten verplicht heeft gemaakt tuftakufihi abu abuabu samaa waarin de deuren van de hemelen door Allah subhanahu wa ta'ala zal worden geopend broers en zusters in de islam de maand Ramadan wordt ook wel genoemd de maand van de Koran. En een van de methoden om jouw taqwa te vernederen is om de Koran gedurende de maand Ramadan uit te reciteren. Het was gewoon onder de Salah. Osman ibn Affam radiallahu anhu was gewoonlijk om elke dag de Koran uit te reciteren.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 Moeders en zusters zijn de islam. Als ook wanneer Ramadan komt, moet jouw gedrag ook veranderen. Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt, ahadikum, yarfus, yashab, qatalahu, sa in, sa Hij zegt, wanneer een van jullie aan het vasten is, moet hij geen vulgaire dingen doen, moet hij niet raddelen, moet hij zijn gedrag goed onder controle houden. En wanneer iemand hem proposeert, om te vechten of uit te schelden, moet hij niet weer vechten. Moet hij zeggen: Inni sa'in, inni sa'in. Ik ben aan het vasten, ik ben aan het vasten. Conclusie is: dat gedurende de maand Ramadan, wil onze gedrag ook moeten verbeteren.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 Zalm als een wa waarschijnlijk een leerling, wa een leerling, alamin een leerling,